...en dertig en daarvan het tweede zang was. Ja. een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord, het welk hij beschreven vindt in de profeet Ezekiel, en daarvan nader het 16e hoofdstuk, de eerste 19 versen. Wij noemden Ezekiel 16, de eerste 19 versen, dat vooraf de 12 artikelen des geloofs.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 van waar hij komen zou om te oordelen de levende en de zoden. Ik geloof in de heidige geest, ik geloof in een heidige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heidigen, vergeving der zoden, wij de opmerkingen, des vleesers en een eeuwig leven. Verder geschieden des heren woord tot mij zeggen dat mensenkind maak Jeruzalem haar gruwelen bekend en zeg alzo zegt de heren heren tot Jeruzalem uw handelingen en uw geboten zijn uit het land der Canaanieten. Uw vader was een Amorit en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboten, ten dagen als gij geboren werd werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde. gij waart ook geen zins met zout gebreven, nog in winselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op de vlakte des velds, Om de walgelijkheid van uw zielen, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide dat u in uw bloed lief, ja lief. Ik zei tot u in uw bloed leef. Ik heb u tot tienduizend als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot grote heiligen. <kwijden> uw borsten zijn vast geworden. En uw haar is gewassen. Doch gij wat naakt. En bloot, als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet De tijd was de tijd der mina. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoor u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heer. Hera en gij werd de mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde het bloed van u af en zelfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met verder en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijden. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten om uw hals. Desgelijks deed ik een vogel aan uw aangezichten en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud. En zilver En uw kleding was fijn linnen en zijden en gestekwerk. En gij at meelbloem en honing en olie. En gij was gans zeer schoon. En wat voor dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid. Want die was gemaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd heb, spreekt de Heer en Heer. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gereerd vanwege uw naam. Ja, gij hebt uw hoederij uitgestort aan ieder die voorbij ging. Voor hem was zij en gij hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoogte en hebt daarop gehooreerd, zult is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen van de zwarte uw sieraad, van mijn goud en van mijn zilver, dat ik u gegeven had en gij hebt u mansbeelden gemaakt en gij hebt met dezelfde gefragoreerd en gij hebt uw gesteekte klederen genomen en heb ze bedekt en gij hebt mijn olie en mijn roodwerk voor hun aangezichten gesteld en mijn brood het welk ik u gaf, meelbloed en olie, en honig, waarmee de u spijgde, dat hebt gij ook voor hun aangezichten gesteld tot een liefelijke reuk. Zo is het geschied, spreekt de Heer, Hera. Onze hulp. Zij in de naam des Heeren, de Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit op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 De overste der koningen der aarden. Amen. We hebben jongstleden zondagavond. Een beginnetje weer gemaakt aan de eidelberger katechisme. Terwijl het geheel gegrond is in het woord. En de weg der bevinding beschreven ligt naar het woord. We hebben een begin gemaakt met het begin van de eerste zondagsafdeling. En daar zijn we niet mee aan het eind gekomen. Dus trachten we in dit avontuur. Daar nog een stapje aan te mag doen. Mocht het grote behagen het goed te keuren. Zijn woorden openen. En onze harten van slot. Opdat de waarheid een ingang mocht krijgen. Gelijk een Lydia. En zijn vruchten. Naar buiten mocht openbaren. Dat is dan de eerste zondagsafdeling die ik u andermaal voorlees, vraag 1 met haar antwoord. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord. Dat ik met lichaam en ziel beide, in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. En mij het alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder den wil mijn hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet waar mij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven en van harte willig en bereid maar Tot zover vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Gij zijt die fontein der hoven, die der levende water, die altijd van boven vloeien naar beneden. Laat het vloeien, invloeien, invloeien uit u, door u, dan eindigt het weer tot u. Waar u bruit het uit, geroepen en tot u geroepen heeft, ontwaakt gij Noordenwind, en komt gij Zuidenwind, door de dat door de doodwinderen hart, met den wind des geestes opdat de vruchten derzelven die uit u, en van u ook voor u mochten zijn, die ons in dit avonturen andermaal, door onverklaarbare langmoedigheid, door onverklaarbare dragende, en verdragen de algemene goedheid. Waarin u betoog geen lust te hebben in onze dood. Die we onszelf een waardig hebben gemaakt. Maar hij wilde het nog sparen mag het zijn tot een keer. Mochten we bewaren te worden tot een goddelijke geboorte. Die huid. God is en die nooit rusten zal voordat ze weer in God is. Laat de waarheid met de mosterdzaad die geloof gemengd. Dan moeten we het horen en zullen het horen en geloven en moeten het geloven en zullen het geloven. Dat er een God is die leeft en hier op aarde zijn komt. Dat golden het is voor wie het niets verborgen is. Maar alle dingen leggen naakt en bloot voor uw alomtegenwoordigheid. En al wat geschied vloeit voort uit uw alwetendheid. Zodat er niets plaats heeft van alles wat plaats heeft op het is naar het goddelijke besluit dat uitgevoerd wordt en volvoerd tot aan de laatste dag dat de wereld wereld zal. Laat de waarheid met kracht der genade, ja, met de almachtige genade. Anders stuiten we ze af. Dan houden we ze zelf buiten. En we laten ze buiten staan. Gelijk de bruid, haar bruid, de gom in een nachts en zijn haarlokken vervuld waren, buiten Zo houdt elk mens u buiten. Gelijk de koning van Jericho de poorten sloot voor Joshua. Maar nu is er geen dood zo dood, die u niet verslinden kan. En er is geen vijandschap zo groot, die u niet overwinnen kan. En er is geen tegenstand des mensen zo sterk. Die voor het aangezicht van den sterke God bestaan. En er is geen bedriegerijen des harten. Die door u niet geopenbaard klopt. En verklaard, Zodat ervaren mochten worden niet zo op haar majesteit. Is bedekt voor uw wetendheid. Dan lijkt zijn eerstelijk tot verschrikking. Door invloeiende genade tot verkwikking. Gij mocht ons in het avontuur nog komen. Wanneer wij genade mochten gevonden hebben in uw ogen. Genade ontvangen. In spreken en in luisteren. Genade is het wonderlijkste van de God aller wonderen. Dat dezelfde geschonken wordt zonder verlies van uw recht, van uw waarheid, van uw eer. Dat die goddelijke genade geschonken wordt in de opluistering en verheerlijking over goddelijke deugden en volmaaktingen. Gij komt er niet bij tekort, o oh God, bij de zaligheid van uw volk. Daar heb u een eeuwige geliefde zoon als middelaar en borger voor gezorgd. En heeft zichzelf doodgeliefd om hen te kunnen lieven. In de verheerlijking van recht en voldoening tot een eeuwige verzoening. Ach, kom. Er is niets wat die mens bekeert. Dan almachtige machtige kracht en genade. Er is niets wat levend maakt dan. Door die geest der levend maakt Waarvan u wordt getuigd. De dien dagen zullen de dood horen. De stemmen der zonen Gods En die ze gehoord hebben zullen leven. Zullen leven. Ach, uw voetstap druipt alleen van vet. De ons van vloek, ellende, zonden en schuld en oordeel. Maar uw komst kan ons alleen het heil volmaken. Want gij zijt het heil. Waarvan uw knecht geroepen heeft, zegt gij tot mijn ziel om. Ik ben uw heil alleen. En de hoofdman betuigd heeft, spreek maar één woord. En mijn knecht is genezen. Zeg maar één woord en dat stenen hart is wit. Dat verhaarde hart is neder. En dat versteende harten. Verootmoedigd en boetvaardig voor u aan te doen. Bij u is alles wat goed is. Bij ons is alles wat slecht is. Bij u is alles wat goed Genaden is van voor de grondlegging der wereld. En bij ons is alles wat zonde. En we hebben aan de hand van uw woord geopenbaard dat er meer genade is dan zonde, meer gerechtigheid in Christus dan ongerechtigheid. En dat een bloed en verzoening schoner maakt als ooit de zonde ze vuil gemaakt hebben. Dat een bloed en voldoening wel behagelijk is voor het aangezicht des vaders. Om van daaruit wekken te trekken. Als verloren aan de voeten van de eeuwige middelaar. Om als een arme zondaar uit genaden geholpen te mogen worden. Gedenkt ook die jonge moeder. Die ligt aan een dag vanmorgen naar het ziekenhuis. Moet ach, ach het werk der medicus en alles wat aan haar geschieden moet. En mocht het boven alles geheiligd worden, dan zou er een vrucht uit overblijven die voor de eeuwigheid de waarheid Open uw woord. Niemand kan dat als u, het is verzegeld. Niemand kan het ontzegelen dan de levende stam van Juda. Laat dan in de avontuur, ach, onze zielen verrast worden. Door een toeknietje. Het is meestal donker. Het is meestal nacht. Het is meestal stil, wat uw inspraken betreft. Het is meest geen God zien en geen Christus zien en geen genade zien. Het is meest geen geloof zien en geen hoop zien en geen liefde. En in zulke Toestanden des levens, wordt uw kerk gewaard, dan zijn alleen maar zwak zijn, zonder kracht, dan zijn alleen maar onwijs zijn, zonder verstand, in zulke toestanden leert u uw kerk, dan zijn niets vermogen, niets, geen zucht om te zuchten, geen begeerte om te begeren. Soms ook geen wil meer om te willen. Dat het met alles aan het einde blijkt. En ze vreest. Nog eens voor even om te komen. Als dan zal u wat binnenkomen. Als dan zal u wat meebrengen. Alles wat gezegd. In zijn beginsel. Naderende openbarende genade. Van het gezegende hoofd. Van zijn kerk. Heren de mochten nog eens eentje. Toegebracht wordt. Daarop rekenen doet niemand van nature. Want al onze rekeningen zijn ten ene Ons verbond Adam verbrand. Als u er een toebrengt. Is dat een verrassing. Is dat een weldaad Die niemand verwachten komt. En jouw genade geschonkelen. En wanneer u volk kussen wilt. Dan is dat ook altijd als in de hel van de hart. En als u ze omhelft. is het altijd in de diepste verlating. En als u ze zet op de knieën des vader. Om als een even in roetel te worden. In het Abba vader der witte keus. Die niemand ontvangt dan die. De naam des vaders lezen zal. En niemand leest dan die hem ontvangt. Ach, help ons. Niemand. Niemand kan ons wijs maken tot zaligheid aan u. Laat de dorheid. Onverruchtbaarheid. Met de het zaakje geloven en hem het voorwerp des geloofs, Als een ogenblik verlusten. bij uw knecht. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroden. Amen. Psalm 102. den om de tweede Psalm. En daarvan de eerste drie versen. En inmiddels krijg je niet de gelegenheid. Zijn de lievergaven af te zonder. Hoor, o Here, verhoor mijn smeefkant. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet. Daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klaar. Wil dan spoedig u ontfermen. Wil mij door uw macht beschermen. Want mijn leeftijd is doorwenen als een ijdele rook verdwenen. Mijn gebeend in een droevig stand als een haaste uitgebreid. Mijn ziel door rouw bezweken kwijnt als gras in doorstreken. streken. mijn ellende begeten, mijn gewone spijs eten. Voel de krachten mij begeven, vlees aan mijn gebeente kleven, wegens mijn benauwd plaat, die ik uitstort dag en nacht. Ik gelijk in het eenzaam kwijnen aan den roerdom der woestijnen, aan den steenuil in de wouden, waar geen mensen zich onthouden. Dat dan onder tweede psalm, de eerste drie vers. Vraag met een allerbelangrijkst en waardigste antwoord. Het is een vraag die mij geldt en die u geldt. En die het kleinste kind onder ons geldt. En ook de jongeling. En ook de jonge dochter. Het is een vraag die eigenlijk niemand passeert, maar tegen elk wat zegt. En mocht het eens worden ingelegd. Ingelegd. Waarin ons gevraagd wordt, wat ons in enige troost. Troost. Die houdbaar. Die bij de dood bestaan was. En die gangbaar is voor de eeuwen. Een onsterfelijke troost. Een inblijvende troost. Waarvan de profeet Jezaja getuigt in dat tweede hoofd. Troost, troost mijn God. Zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart, naar het hart van Jeruzalem. Dat hart is uit Jeruzalem, geboren uit Jeruzalem. Dat wordt ook bewaard voor het eeuwig blijven Jeruzalem, dat boven. Wat is uw enige troost, we hebben daar jongsleed de zon, al een ogenblik maar stil. En dan zullen de meeste onze verder uit moeten zeggen, ach man, mijn troost is sterfelijk. Dat is mijn man, dat is mijn vrouw, dat zijn mijn kinderen, dat zijn mijn bezittingen. Zullen de meeste onze moeten zeggen, ach man, als ik sterf, sterf mijn troost ook. En als mijn man sterft, dan sterft mijn troost. ook, Want mijn troost is tijdelijk. Mijn troost is sterfelijk. Mijn troost is vergaan. Waarvan de heidelbergen zegt u een enige. Zou er ook aan kunnen hangen. Uwe eeuwige troost, uw eeuwige vertroosting, uw blijvende vertroosting, waar bestaat Waar bestaat En dan is het meest ons aller antwoord: man, ik heb geen troost. Als ik sterf, dan sterf ik voor eeuwig verloren. Als ik straks ga sterven, dan laat mijn man me gaan, mijn vrouw laat me gaan, mijn kinderen laat me gaan en mijn troost gaat ook weg. En ik moet zonder vertroosting God gaan ontmoeten, en terwijl de vertroosting God zelf is. Als een mens geboren wordt en ter wereld komt, dan komt hij met kromme vingers op de wereld. Aan grijpen en vasthouden, He, grijpen en vasthouden. Maar als een mens gaat sterven, doet hij zo. Dan doet hij zo. Dan laat hij alles los. Alles. En dan gaat hij naar een eeuw, geint hij nooit volkomen. Als een onverzadigde baard moet een onverzadigd graf. Maar, aan het laatste, aan de einde der eeuwen, als het daar de zo deels daar is, dan zal het ook waar zijn. Dat de laatste gezaligde de laatste plaats inneemt. Dat zijn alle plaatsen vol. En dat de laatste verworpeling de laatste plaats inneemt in de hel. Dan is de hel ook vol? Dan is de hel ook vol. Beide plaatsen komen vol. Wat zegt ge tegen uzelf? Wat denkt ge van uzelf? Wat houdt ge zelf voor? Zeg eens wat in je eigen. Zeg eens wat tegen je eigen. Welke plaats zullen wij dan innemen? En dan zullen het ver en uit de meester nog met een eerlijk conscientie met mijn vrouw innieven. Laat je gewoon zeggen, man, dan is het verloren. Dan is mijn verloren man. Dan is met mij wat verloren. Ik hoop dat je hier nog eens verloren bent. En uw genade behouden. Ja. Wat is uw enige troost. Ook in dit leven. Want wat is dit leven. Uw gestadigendul. Vandaag sterven, morgen sterven, overmorgen sterven. Waarvan we lezen in Psalm 44. Dan zijn elke dag als slags. Gapen voor het mes gebracht worden. En een apostel zegt sterf alle dagen. Alle je. Oh yes. Dat is de hele week sterven. Nee ik zeg je goed. Dat is je hele leven sterven. Totdat je gestorven bent. En dan ga je naar een land. Hier sterft de kerk tot aan nut. En daar sterft niemand meer tot de eeuwige not. Want er is daar alleen licht en geen donker. er is daar alleen vrede en geen oorlog. er is daar alleen geest en geen vlees. er is daar alleen God en geen duivel. Er is daar alleen aanschouwen, Waarvan we hier zien in een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zullen we hem zien. Gelijk, hij is. Dit leven, jong en oud, waarin we ter wereld komen, is een gestadigend dood van het kinderleven af aan tot de laatste snik van ons leven, waarvan je opgetuigd dat de mens tot moeite geboren wordt, gelijk de sprankelen zich verheffen tot liefde. En een mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van ogen. En waarin die ween erom zegt, heeft de mens niet een strijd op haar. Zijn zijn het dagen, ja zijn dag lopen, de welke morgens al hij naar de naam. Dit hele leven van liefden, dat staat een teken van begeren, maar nooit van vervallen. Dit hele leven staat een teken van verlangen, maar nooit van vervullen. Dit leven staat altijd in het teken van zoeken en nooit vinden. Dit leven staat een teken van jagen en nooit tot rust komen. In welke zaak, in welke omstandigheid of in welk werk dan ook leeft. Men zegt wel eens, elk beroep brengt zijn eigen kwellingen mee. Elk beroep heeft zijn eigen schaduwzijden. Waarin de waarheid maar bevestigd wordt wat Mozes getuigt. En het beste en het uitnemendste in dit leven. Dat is moeite. Dat is moeite. Dat is moeite. Wat is uw enige troost in dit leven? God niet. Want hij kent God niet. Je kan niemand meer met men die je niet kan. Je kan niet van iemand houden die je nooit gezien hebt en zichzelf nooit geopenbaard. Daar leg altijd een openbaring aan ten grondslag. De welke onze natuurlijke geboorte niet meebrengt. Ook onze ouderdom niet. Rekent er maar niet op. Ga met ouder worden net als een boom die steeds vaster gaat wortelen, steeds dieper gaat wortelen. Steeds vaster in de aarde. We zijn immers uit de aarde, aar, en als het aan ons van natuur heen. hing, dan zeiden we weg met de dood en weg met de ziekenhuizen, weg met de kerkhoven. Dan draaiden we dat allemaal op slot. En dan zouden we maar liever eeuwig doorzondigen, als dat God ooit de straf op de zonde bedreigt openbaar, waar hij toch recht op hebt. We zijn toch niet in een vuik gelopen. Hij was toch niet verleid het ons toch van voren gezegd? En die van die boom eet, dan moet je niet meer op leven rekenen. Dan moet je niet meer op gezondheid rekenen. Dan kan je niet meer op je brood rekenen. Als je van die boom, de moet je erop rekenen, daar begint te sterven, doorsterven, eeuwig sterven. altijd blijven sterven. We kunnen toch niet zeggen dat God ons geblind doet, in de stad daar recht heen. En er ons zomaar in laten lopen heen. Daar is God te eerlijk voor. Want hij is net zo eerlijk als dat hij groot is. En het is net zo eerlijk als dat hij volmaakt. Hij heeft ons zodanig gemaakt dat hij ons niet beter maken kon. Als dat hij ons gemaakt had. Hij had ons zo volmaakt gemaakt. Dat we in alle zijne werken God zagen in de schepping, in de natuur. We zagen in alles God. En God zien dat we zadigen. God zien dat we vredigen. God zien dat het genoegen. En het vergenoegen der zielen. Zelfs in een gerag spreek daar hebben onze eerste ouders en wij in hen God gezien. Wie kent er een gras uit de aarde doen opkomen. U kunt wel vertrappen. Maar we kunt niet doen groeien. Daar kan God alleen. En dat doet God alleen. En ik lees in de 111e psalm. Daar een dichter. De zere werken zijn zeer groot. Hij God wel eens in de natuur gezien. Hij heeft hem wel eens gezien in de zon, hij heeft hem wel eens gezien in de maan. Hij heeft hem wel eens in je eten gezien, in je drinken gezien. Hij heeft hem wel eens in je verzorging gezien. Als dat waar is, dan, he, dan heb je op die ogenblik een goede gedachte van God gehad. Goede gedachte van God. Dat kwam me elke dag niet te beurt om goede gedachte van God te hebben. Dan doop je je brood in smak en liefde. Dan doop je je brood in zonden en genaden. Dan eet je nu brood Is even uit de rechterhand des allerhoogsten. Waarin? De kracht der genade. Zijn van nature leven we zonder leven, maar we voelen het niet. Een doodmens voelt niet dat hij dood is. Ik zeg niet, dat er nooit is een consciëntie kneep. als we horen dat er daarin doodvalt, en daarin doodvalt, dat we minder een keer knijpen, en zeggen, als vandaag of morgen even u komt, als u daar vandaag of morgen eens overkomt, dat er staat, en daar er valt, en daar niet meer op staat. Dan hebben we een ogenblik een conscientieberoering. En dan worden we gewaar dat we nog ieder ogenblik weggeroepen kunnen worden, dan moeten we volgen. Maar, maar, het is een vroeg komende dauw. En een morgen gewoon ziet hem weer gaan. Je ziet hem gaan, Je ziet hem weggaan. En we moesten eigenlijk nergens benauwd. van zijn als we die benauwd hebben. We moesten nergens meer ongerustheid over hebben dan we geen onrust hebben. We moesten niets meer gewaar worden in ons leven en dat we niet waarnemen dat God onze God en Christus onze broer is. Zijn we wel eens enkele maal tegen onze kattengezant Wanneer het hart er nog weer is raak. Zijn kinderen, ik ben bedroefd om jullie te zijn. Ik heb het benauwd omdat jullie het niet benauwd hebben. Als ik jullie zou schrijven, dan zou mijn ziel lachen. zou mijn ziel lachen. En zeggen, nou, God laat een gaan dieper doorgaan. En haasten het buiten dezelfde in Christo. No. Den eeuwen van Boas. Den een Boas. Den ziel boven. Gaat naar de eeuwigheid. Ik ook. Ik ook, ook. Ja. Als het ons in dit leven maar wel gaat, ach, ach, dan leeft die mens wel door. En dan gaat hij wel door. Wel beter weten, maar niet beter doen. Wel anders zeggen, maar geen verandering. En al is er is een verandering, dan lees ik van Saul dat hij een ander had, een andere. Het was nog slechter als voor hem, omdat er zoveel in vervat was. En de mens kan niets beter verliezen dan zijn godsdienst. En de niets beter in de plaats krijgen dan zijn zonde, zijn schuld, zijn oordeel. Waaronder de werkzaamheid geboren wordt. Ach, die zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens vandaag. Maar zodra als een mens weder geboren wordt. Ik noem het maar eens een engere zin. Dan zegt hij niet, ik ben wedergeboren nu, of nu. Je moet wedergeboren zijn om te schrijven of je wedergeboren mag worden. Je moet een levendmaking hebben om te schrijven om levend gemaakt te worden. Je moet een mosthetszaak die geloof hebben om te schrijven vermeerderen om te geloven. Je moet een kruimel die zalig maken, de genade ontvangen. Om te schreven om genade. Genade leert schreven. Genade leert kerven. Genade leert vragen. Genade leert roepen. Om genade. Ja. Want zodra als een mens die in een hevige voornemen gods leg om in de tijd genomen te worden, die in het even besluit God ligt om uit de muil des duivels gerukt te worden. Die zijn leven om te keren. Die zijn leven te doen inkeren. En hem te doen bekeren. Ach liefde. Er is niets noodzakelijker, maar ook niets dierbaarder als van God door God. op God, God bekeerd wordt. Met al zijn slagen. Met al zijn kastijnen. Dan zweert die nieuwe mens, dan zweert dat nieuwe licht bij de Almachtige en bij de Vrijmachtige God die met zijn inwoners mag doen, naar zijn eeuwig welbaarheid. In dit leven maar, en welke optie moet men dat dan verstaan, dat een weder de nood in gaat, de dood in gaat, het onkomen in gaat, naar de hel gaat en zijn gezicht naar de hel gericht wordt. Eer dat er een gezicht zich openbaart in de hel voor de hemel. Of wij zouden maar. Op ons gemakje op in de hemel van de hemel aan willen stappen. Ik weet niet wat we dan in de hemel moeten doen. Ik weet ook niet wat God met ons in de hemel moet doen. Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Het mag. Een pijnlijk gezicht te zijn. En God geven dat het pijn mag doen. Dat een onherboren mens nergens beter op zijn plaats is in de hel. Nergens beter zijn plaats is in de hel. Daar, hoort, daar valt de straf. Dat openbaart de toon. Dat openbaart de rechtvaardigheid. God zegt over de zon. Ik zou hier aast het woord die achter willen zetten. Maar wanneer God een mens levend maakt, dan ga je de nog soms met je lichaam ook. De een krijg een maagstweer, de ander krijg dan de longen. En een derde hier, de sterkste bomen die worden zwak gemaakt. Ja. Ja vroeger is Liederecht een dokter. Als er een mens bekeerd werd en ze zeiden dat tegen hem. Dat hij ook dat, komt kort kop, dat komt hem kort moeten komen. Dat ik ook een kort moeten komen. Je hebt wel een maaglijder worden of een leiden, Of een hartpatiënt Ons Onze lichaam werkt niet mee aan de bekering. Maar het wordt in het lichaam uitgewerkt. Het lichaam is erbij. Het moet allemaal in het lichaam afgelegd worden. Ga niet buiten ons lichaam om. Maar er wordt niet van verstaan wat u voorgelegd. We hebben gezongen in de onderdeden. en de onderdeden psalm. Dat zulke ziels nodig. De welke voortvloeien uit de wedergeboten. Omdat God uitkomsten heeft, daarom brengt hij ze nodig. Omdat God liefde heeft, daarom brengt hij ze in zijn toren. Omdat God voor een bodem gezorgd heeft, daarom brengt hij ze in de schuld. Omdat God voor een lam gezorgd heeft, daarom brengt hij ze in de zonde. Omdat God door een belust. Voor een beluister der helle gezorgd heeft, gaan ze ter helle en uit de helle door de hel van Christus, tot er eet voor een zijn er gerechtigheid gebracht te worden. We moesten bangen zijn van de zonden en haar bedrijf dan in haar eenleving en beleving. We moesten bangen zijn van de lusten van het vlees dan van de smutten des vleeses. We moesten bangen zijn van het bedrijf der zonden. Dan van de waarachtige vernedering onder onze zonden. Onthoud het. Geen zonde, geen bloed. Geen verlorenheid, geen behoud. Neemt de zonde van de wereld, zegt Luther. En neem Christus ook weg. Want er is er niets meer op aarde voor hem te doen. Niets meer. Maar wij denken, maar ja. Als je zonde gaat beleiden, ja. Dan kan je wel in de hel terechtkomen. Wat hebben we gezongen toen ik zweeg. Terwijl hij mij de bedere bracht. Mijn brullen de handsen dag. Toen David het die slege wil van Basiba. Hier heb je de oerheer. Hier heb je de modenaar. Hier heb je de nechtbreker. Die aan de hand van u hebt. Het zwaarste dood van u verdiend had. Zodra hij daar was. Was genade druk. Dat niet beleidt voor God en elkander. Dat is de zwaarste zonde. De ellendigste zonde. De vleesverterendste zonde. Maar van de waarheid zeg ik beleid. Naar ernstig overleg. Mijn boze dame. Gij naam die gunstig weg. In dit Waarin zullen geen gewaar wordt nog te kunnen leven, nog te kunnen sterven. Hij ziet de dood als de muur. En hij ziet God als een rechter. Met de welke hij het eerste van doen krijgt. Vandaag lopen ze meteen naar Jezus. Dat is versie ook. Alles mag gelijk naar Jezus. Maar laat God in zijn weg. Plaats maken voor Jezus, want Jezus is balsem. Waar zijn de wonden? Jezus is salving. Waar zijn de wonden door de wet gemaakt? Je hoeft niet te denken. Dat je nooit wonden kan hebben waar Christus in balsam voor is. moest moesten nergens bang zijn als om geen wonden te hebben. Want dan kan Christus in balsam niet kwijt. En dit zeg ik niet alleen voor een die pas overgegaan is uit de dood in het leven, maar deze doorgang tot het einde van ons leven. En doordat de zonden erger worden dan de hel, en de zonden zelf ramzaliger worden dan de ramzaligheid. Dat de zonden ons bitterder worden dan het zwaarste oordeel. En dan de zonden ons ellendiger maken dan al onze ellenden. Ik weet geen grotere ellende als ellende op zichzelf dan de zon. Zo dag en nacht. Zo val je met die ellende in slaap en je wordt er weer mee wakker. En er is geen zonde eden waar we niet mee beslapen worden. We moeten maar aan ontdekt worden. Ik ben bijna zeventig jaar oud. En dan moet ik minimaal zeggen, heren, ik hoor honderd lachen die ik tussen de twintig en de dertig jaar nooit gehoord heb. Ik ontmoet honderden van binnen die ik nooit eerder gekend heb als op deze naderende leeftijd. In dit leven. Want dit leven dat loopt vast in een wedergeboren mens. Dat scheepje dat loopt vast aan de grond. God maakt van zo'n wedergeboren hetgeen wat hij maken wil en dat is. Roepen en uit de benauwdheid. God maken roepen schrijven schermen. Daar gebruikt hij soms zulke lichaamsnoden mee. Daar gebruikt hij ons dingen mee en je bedrijf. Alles moet mee te werken om aan het einde te komen in mooie stoel of plaats. Oh God help, help heren help. Ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer. Ik kan het niet meer. Dan loopt dat scheep niet vast. Dan loopt dat eens aan de grond. En dan moet dat vlot gemaakt worden. Ik wil er nog maar een enkel stapje bij doen. En hier wil mij afsluiten met het zeggen. Dat een wedergeboren de nood ingaat. Al wordt die tachtig jaar. Dan is het tachtig jaar een noodlijdend iemand. Zodat de waarheid vervuld wordt. Deze zij die de grote bedrukking. Hier zitten we meest zonder adem. Maar in de hemel worden ze eeuwig uit God. En met God adem en ademen God in tot in de eeuwigheid. Wat zegt een apostel Paulus te Ik breek geen man Ik breek een levende hoop in Jezus Christus om zijn heer. Ik zou hem met de profeet Jeremia maar aan willen stuwen, maar aan willen drengen. Om je in de enige schaapskool, waar de toren een Gods teniet gedaan. En de enige liefde Gods En zijn schapen verheer. En nu is het waar. Als een mens pas op de weg is, ach. Dan heb die dingen zo'n aangename tijd. Men noemt dat wel eens de eerste liefde. Je kan nergens om vragen of je krijgt. Trouwens, ik heb vanmiddag ook nog wat. He? daar kon ik ook maar niet achter komen. Ik zei, heren, wat staat het toch? Ach, alsjeblieft, zeg het toch eens waar het staat. Ik weet zeker dat het er staat en ik kan het toch niet vinden. Ik kan het toch niet vinden. Ze zei een man: scheid hem maar uit, me zoeken. Scheid hem maar uit, me zoeken. Je vindt het toch niet. Misschien als je morgen nog eens kijkt. En ik sla nog een bladzijtje op. En er staat. Zij hey, dank u. Hij hey, dank, dank u. Dank, dank u. Zulke en verhoringen die noem ik. Retour gebeten. En ge weet wat de retour is. Daar werp je nood naar boven. Je trekt de uitkomst naar beneden. Waarvan we lezen in psalm 99. Op uw nood geschreven. Hoor je wel? Hoor je wel? En ja. We zouden die uitkomst wel willen hebben. Maar die nood. Ach ja, dat had ik vroeger ook. Als ik mijn Warbiton las, dan moet ik net bekeerd worden, beton. Want ik las die uitkomst En als ik Huttington las, dan denk ik, ja, het zou toch net bekeerd moeten worden, als Huttington. En als ik mijn moeder het vertelde, vertellen, dan denk ik, ja, het moet toch net bekeerd worden. Ik zag altijd naar het beste, naar de diepste bekeerd. En waarom? Omdat ik kennelijk altijd iets heb wat ze wantrouwt in haar. Zijn. Zou het wel echt zijn? Zou het wel echt zijn? En zal ik al ooit terecht En u weet ik wel, dat twijfelen zonde is, maar als nou niet anders kan, twijfelen, wat moet je dan? Je eigen verzekeren. Je eigen maar bevestigen. Tegen je eigen maar zeggen, je moet niet twijfelen, man, je moet vasthouden. Ach, geliefde. Het is een van de luchtigste wonderen. Die hier tussen wieg en grap geschieden. Dat al machtige genade God gaat kiezen. God gaat omhelzen. God gaat lieven. Het is almachtige machtige genade. Om met een apostel de vrijmoedigheid te ontvangen. Dood waar is uw prikkel. Hel van u overwint, Om die ziel zalig en de vrijmoedigheid. In het Abba lieve vaart. De meeste tijd durf ik het niet. Durf ik het niet. te zeggen ze man met zo'n hart. Man met zo'n hart. Mooi dan vader. Werkelijk geliefden. Het leven van een wedergeboren mens. Dat is een onmogelijk leven. Dat is een onmogelijk leven. En als we nu geen God hadden. Die alleen maar onmogelijke dingen kan doen. Dan waren we per salm 124. Allang gesmoord Wat het niet verkocht. Maar niet alleen in dit leven. Maar we leven om te sterven. We leven om te sterven. Je mag gezout worden. Maar je kan hier niet blijven. Je kan hier niet blijven. En ongewassen wordt er boven niets ontvangen. Want een apostel getuigt. Zonder bloed staat hij geen vergeving daarom. Als er een onder ons is die weet wat zonde is. En die voelt wat zonde is. Het is het godonterenste ding wat er is. Want het element van de zonde heeft zulke vernieling. Dat als we macht waren. We de God van zijn troon. En wij op de troon. Naar even gelukkig God bleek. En wij hebben door die mischrijf. Onszelf gemaakt tot slaaf. Tot erfgename en erfwachtig des doods in de reis. Dat sterven, ja. Yes. Dat zal ook alleen maar kunnen geschieden als er een gestorvene bij Ik denk aan dat. Oh, we hebben een zoete Bijbel. Een rechtsnoer, een kompasvolk. God heeft voor zijn Bijbel gezorgd. Hij heeft hem ingegeven. En hij heeft hem nog gewaard in dit leven. Dan zegt Hij, Ken mij in al uw wegen. Ik weet geen nood waar ik niet meer komen kan. Ik weet geen omstandigheid waar God van zijn gezellig dat horen. Kiezen dat verhoren. Maar het is altijd nog waar. Roep mij aan in de dag de benauwdheid. En de eerste persoon maakt plaats voor de tweede. En Gods lieve wet breekt armen en benen. Die spiegel der wet. Die dood aan alle eigen liefde en eigen gerechtigheid. Ik weet het. Het is een smakkelijke dood. Het is een pijnlijke dood. Maar het is toch een noodzakelijke dood. Waarvan dan apostel schrijft aan de Galatie. Ik ben door de wet. Aan het einde van de wet geslaagd. Ik ben door de wet, door de wet gedood. Ik ben door de wet gekruisd aan de wet. Opdat ik alleen op Goddard's hoogte het kruis een wetsvervuller, een wetshandhebber, in mijn zielen ontvangen, apostentuin, het zij verre van mij dat ik anders zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wat ik zeg wordt niet verstaan. Wanneer we beleven. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Want ik heb bij mijn eigen ervaren. Ik heb ook minder maar gezegd. Wat? Oh, kom toch eens ophouden met zonderen. Komt de zonderen toch eens uit te rukken hier. Komt dat haar toch eens krijgt? En dan bedoelde dat. Goed maar ik vernietigde. Mijn doodstaat. En ik vernietige de verkiezing. En ik vernietige de vrije bediening des geestes. Die doet dat. En ik verachte zijn bloed. Want ik kan alleen een zoon daar Want Van die kwaal ben ik nog niet genezen. Van die kwaal ben ik nog niet genezen. We willen altijd maar komen zo maar niet zijn. Maar zodra gij verwaardigd wordt. Om te maken komende gezegd, links toch het Nieuwe Testament ook een zonder. Die van hun melaadsheid genezen zijn. Ze braken door de wet heen. En ze namen de vloed der wet op ze. En zo naderen ze tot hem zeggen. De Heer en die Gij wil. En die gij wil. Gij kunt mij genezen. Ik weet geen kwaad. ...waar Christus geen raad meer heeft... ...en zonder met de kwaal der zonde. ...waarvan hij als God die geraakt te zijn... ...mijn zoon, wees wel gemoed... ...uwe zonden zijn nu vergeet... ...tot dat einde... mogen hij ons alle zonden maken... ...aan zonden ontdekken... ...aan zonden openbaren... ...door de bediening zijn geestes... ...ons als zondaren binden... Aan de troon der genade van de zegt. Dit is het vertrouwen en alle aannemingen waar dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Dat komt het door om zalig te maken de zonde. Waarvan ik? De voornaamste was nee, nee, nee, nee, nee. Want een gezonde heiligmaking, dan zijt gij de slechtste. In een gezonde heiligmaking, heb je een dagelijkse onheiligheid in te leven. Dagelijk. Daarom zegt u, dus, van de welke, ik de vernaamste ben. Geest En zo En zolang ik dat adem heb beneden, zeg het zonder niet af God, voor eeuwig van de zonde zijn bouwen en de eindelijk. Mira mij de zien, van de apostel getuigt. Zo doet ik dan de zonde niet meer. Hij wil zeggen: daar is mijn leven niet meer. Daar ben ik aan gestorven. Maar de zonde woont in mij. En die woont net zo lang vol het dat had gedaan. Wordt. En al daar geen eenvoudig meer zeggen. Ik ben ziek. Vrij van ziekte. Vrij van zonde. Door een gelid tekende borg. Wiens wonden wond en winst is En eeuwige genezing aanbrengen. Amen. Een enkel woord. Toch als geraakt mocht heb ik genoeg. Dan is het genoeg. Als het ingelegd mag zijn, dan leg het er morgen nog wel in. En als er ingelegd is, dan legt het er volgende week ook nog wel in. Want dan verdiept het. Dan gaat het steeds dieper. En tenslotte zo diep, dat mijn adem en adem wordt. En waar dat mag zijn, daar kan een tweede adem. De wet herstellen, beeld door wie bloedig zweet, het verbonden genade bestendig, bekrachtig en voor eeuwig bevestigd is, waarin ge uw ganse kerk toeroep, gij zijt volmaakt in hem, toch mismaakt in ze, Gij zijt zwart, roep zwart. Kan niet zwatten. Maar zei blank en wit. O oh grote Met klederen der gerechten. Bekleed. De natuur godsdelachtig. Om dan de lof en de palmtak. Daarheen de overwinning toe te zwaaien. Met een Zacharias. Lot zij de God van Israël. De heren die aan zijn erf doe verzoening over ons spreken en over ons luisteren in dat enige wasmiddel dat voor God geldt en een zon dat blank maakt en vrijstelt voor zijn aangezicht. Amen. De Psalm 68 en daarvan het 11e zang. De Psalm 68, vers 11. Gewis hoe ook de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Die naar eigen schede vellen. Die trots wat heilig is om te daar is schuld met schuld vermeer. En zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezegd. Ik zal u door macht en wijs beleid uit waar zijn komen. U zullen als op Moses B. Wanneer u pad loopt door de zee, geen golven overstroomen. Het elfde van de 68 e Psalm. I'm